Het restaurant ja. of de strand, en toe om aan het tafeltje je huiswerk te doen. Maar ja, als je vooruit kijkt, dan zie je de dienbladen bier, zie je het strandpafillon. En welke leeftijd lopen. praten we dan? Nou we, wij richten We zijn begonnen met eigenlijk de, de jonge tiener. Dus zal ik maar zeggen van tien tot achttien. Mm -hmm.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 het andere model en het IJslandse model? Uh, er zijn verschillende modellen. Uh, uh, uh, het ligt er echt aan waar, waar je de, de, de focus neerzet. Het IJslandse preventiemodel gaat echt uit vanuit peersupport support ook. Mm -hmm. Met elkaar. En wat ik een belangrijk vind, uh, en dat zit daar ook in... Uh, oude participatie...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 Nou, daar hebben we hinder van. Ja. Natuurlijk moet je die, die jongeren daarop aanspreken. Ik moet zeggen, het hoort natuurlijk ook bij de puberteit... dat je huis uitgaat en dat je op ontdekking gaat. En met je vrienden lekker zitten. En... Uh, ik vroeger ook uh, ja. uh, gedaan. Uh, sorry papa en mam, die zitten te luisteren. <hijx2> <hijx2> maar <hijx2> <hijx2> ik was soms liever bij mijn vrienden dan thuis...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 Dat ja. nou, goed, dan wordt Misschien. de drempel nog lager. Ja, dan om wordt de te drempel komen. nog lager. De ja. kinderen vinden het leuk om even te racen. En de ouders zitten verderop uh, naar een, wow. een workshop we, te luisteren. Hoeveel, goed mensen, hoeveel mensen verwachten jullie? We verwachten er 30 of 40, mm -hmm. maar ik hoop er uh, ja. 100. 100? <laughs> ja, ja. Nee, zoveel mogelijk. Dan ja. moeten we alleen meer uh, stoelen neerzetten. Ja, ja, ja. Ja, ja. En dat nou. is geen probleem. Nee hoor. Nee. nee. Daar zeker niet. En het is van kwart over zes tot. Uh,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 En uh, nou ja, ik denk dat wij elkaar nog wel uh, spreken voor de verkiezingen. Daar ga ik wel van uit. Daar Zeker. gaan wij ook vanuit. Ja. <laughs> Dankjewel, goed weekend. Ja. He Heel veel succes verder. Ja. Oké. Okay. We will we Kind of dream that can't be so we were right. We weren't built a home and watched it burn. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Uh, vijf voor half twaalf zijn we hier. Ho, ho, ho, ho. Marja, wat doe je nu? <laughs> maar de rem deed het niet. <laughs> Ach, dat kan je hebben. Hè. Uh, nou, Karina, uh, uh, het was een uh, mooi, uh, mooi gesprek. Ja, met, heel uh, mooi.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 In Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Ja, we zijn uh, bijna kwart voor twaalf. Dus ja. we hebben nog een, een, een muzikaal, een, een muzikaal uh, kwartiertje. En uh, dat doen we uh, heel vaak uh, ja. met, uh, met, met Willem... Uh, uh, Willem... Roman. God, ik ben jouw naam altijd... Ja, achternaam ben ik altijd kwijt. Ik heb het al gezegd. Ja, Willem Strooman. <laughs>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 Uh, Celano, op Celano. Ja, ja, ja. En Pau Hernandez. Waarom hebben die mensen anders een moeilijke naam? Omdat <grijpselen> je... ze uit een ver land komen, waarschijnlijk. Ah, <grijpselen> dat is Denk het. ik, maar dat weet ik niet zeker. Vertel. Wat gaat, op, ja, wat gaat, wat gaat het, het allemaal voor? Nou, wat in ieder geval gaat gebeuren, dat uh, kennen mijn jeugdorkest. Ja, Matthijs Broers. Ja. Dat is dus de dirigent altijd geweest van uh, dit orkest. En de vorige keer dat ze bij ons waren in de dorpskerk was het zijn laatste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 het is een beetje te groot. Dat is geen is daar nee. ook. Dus op nee. gegeven moment, Dan ga ik maar. <laughs> ja, dus op een gegeven moment ging je eigenlijk het eh, driekwart van het koren in één keer ermee ophouden. Dus dat is iets dergelijks, zou je hier dus ook eh, regelmatig kunnen hebben. Maar men speelt dus muziek van uh, Jean Sebelius, Julius Röntgen, dat is een Nederlandse componist. Ja. Dat is niet de man van uh, de Röntgen fotos dat is een andere Röntgen. En uh, Claude Debussy natuurlijk.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 de Maestro. Dat? De Maestro? Nee, kijk ik niet naar nee. Nee? Nee, nee. nee. Omdat? Omdat wij voor onze predikant geen televisie mogen kijken. Ach. Echt waar? Nee. Oh. Oh, het, het, het, het viel hier even stil. Ik hey, denk. Toen dacht ik, dan doe je nou dat ook. toch stiekem? Willem toch? Ja, Willem toch? Ja, nee hoor. Oh.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 dat was leuk. Ja. Nou, nu gaan we weer uh, binnenkort uh, saxofoon doen. Ja, ja. En uh, we hebben pas dwarsfluit gehad. Oh, ja, geweldig. Dus je hoopt gewoon dat er kinderen aan de strijkstok blijven hangen. Ja. ja, van de viol dan. Ja. Maar goed. Ja, en nee. doe je uh, dat alleen op de Hannies Graftschool? Nee, nou, het is wel echt de bedoeling om het uh, door heel Zandvoort te uh, ja. doen. Maar nu heb ik weer eventjes uh, als cultuurcoördinator ja. ook.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 Ik heb een negenjarige op, op orgelist Die komt uh, uit Amsterdam af en toe hier naar Zandvoort... om oh, ja. uh, voor zijn orgellest te doen. Dus dat is grappig. Ja, nee, dat, uh, dat komt wel goed. Ja. Hé, uh, hey, maar zondag uh, wordt een uh, groot zondag. feest. Ja, dus half drie gaat de deur open. <coughs> drie uur gaan we beginnen. Dit is het Kennemer Jeugdorkest... onder leiding van Christian Kuivenhoven En uh, solo's van uh, Odile Celano, Cello en Paul Hernandez...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 Je moet ja, een auditie doen. Ja. Als je zegt, van, nou, laat ik me wel leuk een leuke meetje doen. Nou, kom maar. Nou, nou ja, triangel dan. dan ja. Dat, dat kan, <laughs> ja, nee, dat kan dan niet. Nog. Dan, dan nog. Dan nog we inderdaad. Ja. Maar nee, je moet dus wel auditie komen doen. Maar dat regelen zij allemaal. Ja. En uh, ja, de, de, de, de leden blijven vaak vele jaren. Omdat ze het leuk vinden om ja, je te je wordt te ook spelen, echt vrienden, denk ja, ik. Maar he? ook heel veel gezelligheid. Ja. Want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 Uh, uh, digitaal en, en uh, uh, aan de radio. Want uh, ja, uh, ZFM is overal te beluisteren en uh, te ontvangen. Waar je ook bent. Ik luister vanavond de deed de doen. techniek <gül> en de platen. En Carina en uh, ik heb, uh, heb, heb, heb, heb hier, heb hier en, gezeten. Met veel plezier. Met veel plezier. Ja, Karim. Ah oui. Ah oui. Ah Nou, wat gaan, we, uh... wat gaan we doen, uh, Marja? Uh, Parrel Williams met hem. Oh, oh ja, kijk. Gewoon zo logisch ja. dadelijk ook een het buitenland. <laughs> okay.